9 uur met het NOS-journaal. Van de bijna 50 miljoen mondkapjes. die Nederland de afgelopen weken heeft geïmporteerd. is meer dan 10% afgekeurd. Dat meldt het AD op basis van cijfers. van het landelijk consortium hulpmiddelen. dat de mondkapjes inkoopt en moet verspreiden. De meeste kwamen uit China. Van ruim 5 miljoen van die mondkapjes. bleek het filter niet te deugen. Nog eens 4 miljoen mondkapjes zijn niet geschikt voor de zorg. maar kunnen wellicht nog elders worden gebruikt. Of de kosten van de afgekeurde mondkapjes. volledig te verhalen zijn op de leverancier is nog niet duidelijk. In Duitsland zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. Ze vinden die veel te ver gaan. In Stuttgart mochten maximaal 5.000 mensen demonstreren nadat bij een soortgelijk protest vorige week een te grote drukte was ontstaan. In München kwamen er duizend demonstranten op het protest af en in Berlijn werd er actie gevoerd voor het Rijksdaggebouw. In Frankvoort en Hamburg kwamen voor- en tegenstanders van de maatregelen tegenover elkaar te staan. In Hamburg raakte daarbij één persoon gewond. De groep arbeidsmigranten die in Arnhem op een schip in isolatie zat vanwege besmetting met het coronavirus is weer hersteld. De 31 bewoners van een wooncomplex in Velp werden twee weken geleden onder politiebegeleiding overgeplaatst op het schip. De uitbraak kwam aan het licht toen een van hen, een 47-jarige vrouw, met coronaverschijnselen werd opgenomen in het ziekenhuis. In Steenwijk heeft een arrestatieteam vanmiddag vergeefs gezocht naar een man met een vuurwapen. Na een melding bij de politie werd een deel van het centrum afgesloten en ontruimd. Agenten doorzochten onder meer een woning in het centrum, maar troffen niemand aan. De politie kan nog niet zeggen of de melding verband houdt met het schietincident van de afgelopen nacht in Steenwijk. Daarbij raakte een 27 jarige man uit Zwolle gewond. Na behandeling in het ziekenhuis werd hij aangehouden. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. Er is ook nog kans op vorst aan de grond. Morgen dan afwisselend zon en wolk. Het blijft droog en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, beroerte, -alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112.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 ZFM's, Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFN. Are you ready? On CFM. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het eerste uurtje best van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, uh, naar de partyupdate, die uh, hebben we niet hè. Het is nog steeds coronatijd, dus uh, ja, de feestjes, de laatste berichten zijn... Uh, He, tot er een, uh, een, uh, een vaccin is. Ja, er zijn de laatste woorden nog niet over gesproken. In ieder geval mooie muziek van uh, Black and Crown. Ze hebben een nieuwe remix gemaakt van Let The Music Play On. weg zo meteen. Black But Fate In The People. Ivan Back In My Mind. Maar eerst hier South Soul Symphony met Call Me. In de J. Vegas remix. Je hoort hier van mijn antwoord. In The Nightwalk. Walk. Vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Vandaag een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik weet niet of je een beetje fan bent van Queen, maar Queen streamt eerbetoon aan Freddie Mercury voor donaties voor het coronavirus uit. En Katy Perry brengt haar zesde studioalbum uit en dat gaat ze doen in augustus. En uh, de zoon van zangeres Melissa Edwards is op 21 jaar geleverd overleden. En John Legend die brengt een nieuw album uit op 19 juni. Want ja... Uh, He, corona-tijd, het is een rot tijd, Maar uh, artiesten hebben in ieder geval genoeg tijd om uh, thuis uh, of in hun privé-studio muziek te maken. En uh, dat is dan weer positief. En uh, als je van Prince houdt, Prins-concert uit 1985 tijdelijk te zien op YouTube. Moet je maar even googlen naar Prins uh, in concert. En dan kom je daar vanzelf achter een concert van uh, uit 1985. En Jim Bakkerman en Gladys Grace die brengen een nummer uit voor een doodzieke, voor een doodzieke baby. En ook de hip-hop Rudder Jewels brengt een nieuw album uit in juni. Weet je dat ook weer. Doe met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Je mag niet stappen. Nou ja, hè, vanaf 1 juni zijn er kleine kroegjes die open gaan, Maar dan moet je weer reserveren. Dus je kan niet zomaar eventjes kroegjes hoppen. Of je moet er overal een reservering uitzetten. Maar wel muziek op de radio. Beetje het idee hè. met een borreltje erbij wat je uit de supermarkt hebt gehaald. Of uit de slijterij natuurlijk. Lekkere muziek op de radio. Dilby en Midnight City met All I'm Asking.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 Jasjes gemaakt. Hits van de jaren 80, 90. En zelfs hits die uh, langer geleden zijn dat jij waarschijnlijk op de wereld stond. Plaatje is wel misschien uit mijn tijd. Maar uh, waarschijnlijk als jij luistert en uh, dan denk je van, nou, ik heb nog nooit van die plaat gehoord, maar het klinkt lekker. Ja, met de beatronde klinkt het altijd anders als origineel natuurlijk. Zie je voor zaterdagavond. De party update. Dat zouden we normaal gesproken nu doen. Maar ja, de party is at your place. Het uh, uh, corona. Geen feestjes en wanneer er wel feestjes gaan, uh, ja dat gaat al even duren hè. Het is uh, coronatijd, anderhalve meter afstand en vanaf 1 juni een mondkapje op in het openbaar vervoer. Ja, volgens mij zijn ze een beetje laat mee, hadden ze meteen mee moeten beginnen. Maar uh, hey, wie ben ik? Ik heb daar geen bestand van, maar ik ben wel van mening dat... Uh, ja... Die mondkapjes, ik vind het allemaal een beetje goed. Ja. Zie je we hebben het al ze allemaal doen met muziek? Want daar was ik in Turkai Radio gekluisterd. Dromski en Boston Run met uh, Stronger.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 You Samen met The House of Prayers met Let's Let Play House. Wat komt er lekker uit? Hier erbij, en dan gaat het stukken minder. En de avondmuziek muziek van uh, uh, Earthen Days met uh, Soul Shaking. En toen werd het even tijd voor een Nightwalk ten. Welke plaats hebben we erg populair in de, in de house uh, hitlijsten. Deze week op 10, Bezeman Jack met Red Alert. De Koekas Remix. Op 9, Nikke van Scoulie met Work. Move Your Body, oude, oude school remixen. Op 8 deze week King Joshua en Professional Window. Op 7 Earth and Days met everything. Op 6 Heller and Farley Project met Ultra Flavor. De Darius C. Full Remix. Op 5 de plaat die je er straks hoort. Earth and Days met Soul Shaking. Op 4 Max Chapman en uh, Classics met Make a Move, ook al een oude hit. En op drie Milo en Clapton. Ex nummer 1 plaatje The Night Walk 10 met Drop The Pressure. Op 2, ook een plaat van Earthen Days met Just Be Good To Me. Ook een gouden oude klassieker uit de jaren 90. Deze week op 1. Heller and Farley, uh, Farley Project met Ultra Flavor, De David Pang Extended en die vind ik nou zo fantastisch. Je hoort hem nu op de radio The Night Walk 10 nummer 1. Ultra Flavor, de David Pang Extended van Heller and Farley Project. We'll be Since I moved up like Georgia Weezy, cream through the maximum. I be asking on. Would you like to come for the brother that's platinum? Never see Will attacking them. Never play ball with shacking them. Platinum, psychic. Thought I took a spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit it with the drop top with the ribbon. Cry from my mom on the outskirts of Billy. You tryna to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Get a jiggy with it. Get a jiggy with it. Black Crown, hoe de hele avond nummers van deze formatie. Black Crown met... Uh, dit keer was het samen met Francis Goodman... met Getting Jiggy With It. Toen een oud nummer van Will Smith. En uh, ja, Black and Crown... dat zijn de heren die uh, alleen maar muziek maken... van oude, gouden, oude klassiekers... en dan stoppen ze een stevige beat onder. En dan kun jij ervan genieten. verschillende platen die voor jouw tijd uitgebracht zijn. Zie je, we hebben zometeen het eerste uur zit er alweer op. De tijd vliegt voorbij... Niet getreurd zometeen, het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouzo. Met zijn Global Housewives dat straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van clubs uit Italië met DJ Kelly live uit zijn studio in Italië. Maar hier is nog even muziek voor dit uur. Where's the love? De Bobby Hat music uh, is hier uitgebracht en het uh, is off the clock. En ook zometeen nog als we tijd over hebben, Cascara en Kosja Deals met Sexy. Ik zeg tot zometeen, na de break.